Goed georganiseerd wordt in Hotel Hoogland. De verbinding is niet helemaal optimaal. Dus vandaar dat ik hier nog even tegen je aan zit. De ouwe Hoeren. En wat we eigenlijk vergeten waren te doen. Is eigenlijk Kim Holland vanavond nog even te feliciteren. Die is vandaag jarig. Ja, en ik vind het zo geweldig. Want zij uh, wordt dus ook volledig nagedaan in die tv-kantine. Ja. En uh, ik vind gewoon dat ze zo fantastisch ge. ge uh, hoe weet ik, gepersifleerd wordt. Hè? Het is een persiflage. En dat van. Oh jee. Yeah, <lacht> is zo geweldig. Dat, uh, ik vind het echt. Uh, weet je nou. Uh, uh, je hebt uh, die twee. Ja, ik vergeet het namen, maar ook steeds. Dat is wel heel erg. Maar ze doet het helemaal geweldig. Want die tippetjes, die kloppen gewoon zo enorm goed. En ze deden nu ook uh, absolutely fabulous. Deden ze na. En toen had je dus uh, de, de, de, die dochter van Hani uh, uh, of zo. Die werd dan uh, nagedaan tot, Oh, ik weet wat je bedoelt. Ja, ja, ja. ja. Maar goed, uh, ik zit er. Ik heb verbinding met hotel Hoogland, of niet? Ja, soort van. Ik weet niet of ik nu wel doorkom. Ik hoop het wel. Oké, okay. nou, het is wel spannend. Het is, nou, het is wel spannend, We zijn We synergeren door onze keel. Het lijkt op de koningin wel het Zandvoort komt, zeg maar. Ja. Ik hoor wel een, een, een geluidje van de zender, maar ik hoor geen muziek. Oké. Okay. Dus... Uh... Dus ik zou ja, zeggen gesleutel, we gaan verder draai weer even een plaatje en wacht wacht af. Ik hoor de gerammel van kopjes hoor, daar. Volgens mij is het wel beren gezellig daar. Ja, maar dat is via de telefoon. En volgens mij moeten we het radibegaan niet via de telefoon gaan uh, Nee, gaan dat volgen. is waar. Ja. Dus we drijven muziek en straks hebben we misschien wel contact met Hotel Hoogland. Ja, zeker. Dat dat, uh, lijkt me wel geinig, zeg. Deze zonnige Zandvoort. Goedemorgen, Zandvoort. Leer van Hotel, uh, oh nee, Hotel uh, De Studio. Uh, Donkey Boy. We zien een donderboel. Donkey Boy. Oh nee, Ambition is een nieuwe single. Ik haal ze even door elkaar. Dit is Blade Running van uh, Donkey Boy. Het is geloof een hoop, uh, leuk, uh, vrolijk uh, beentje uit uh, Zweden of zoiets. Ja, dat zou je niet verwachten, maar uit Zweden. We wachten even op uh, de verbinding met Hotel Hoogland. En jawel, we zijn er een feestje aan het maken. Dus ze, vergeten al, ze vergeten eigenlijk even dat er een radioprogramma moet gemaakt worden, dus vandaag. Maar we hebben verbinding. Is ja, wel. Gezellig. En Loop jij maar voorop, Jolande. Ja. Ja. <laughs> ja, dat is het. Waar is de bar? Nou, de, oh, de bar is daar, ja. Ja, ja. Ik hoef geen beer meer. Ik denk koffie vandaag. Is dat het, nieuwe, het nieuwste single van die dame die het songfestival doet? Ja, ik denk het wel. Dus we hebben nu verbinding met Hotel Hoogland. Dames en heren, we kunnen beginnen! Uh, ik geloof dat ze hetzelfde niet helemaal in gehad hebben. Nee. Liggen ze nu al helemaal gestrekt? Of nee, dan zo? moeten wij hoog, nu even bellen. Van jongens, jullie kunnen. Ja. Ik word er soms wel een beetje moe van, hoe moet ik zeggen. Maar goed. Dus, uh, oh, ik zie net een techneut die op de fiets aan. al even bijkomen. Oh, oh, grappig dat is al leuk, is zo'n dorp. Die komt op de fiets weer hier naartoe. Is het niet tijd dat we gewoon met z'n allen zeggen... op zo'n zaterdag gewoon een keer de schop in hand nemen... en dan gewoon een kabeltje vanaf ter hoogland hier naartoe ingraven? Dan weten we dat die verbinding altijd goed is. Maar hij moet gewoon goed gaan. De, de verbinding is nu goed. Ja, hij stapt weer op de fiets. Okay. Hij kijkt zo blij ook in één keer. Ik had trouwens nog een nieuwtje. Ja, er is maar even. een zomerexpositie in de, in de Agatha-Kerk. Ja. En die is van, uh, vanaf 3 juli tot eind augustus. En uh, dat heet Op golven van muziek. En uh, er is eigenlijk nog de vraag van... Uh, uh, uh, of er misschien nog mensen zijn die ook dingen willen bijdragen. Dus uh, kijk anders even op www. Uh, Min-aap-parochies. Hey, daar loopt Jaap, onze eigen, allereigste Jaap Kerkman. Oh, wat leuk. Dus die komt misschien ook nog even langs. Nou, wordt dan nog gezellig. En er uh, wordt ook nog, dat wil ik nog zeggen, vast van tevoren: uh, 4 september wordt er open huis gehouden bij de Agatha-parochie. Ja. Dus dat is 4 september, dus zet hem vast in je agenda. En dan, het uh, is gewoon de Agatha-parochie we laten zien aan zandwoorden. Dus en belang aan de parochianen of niet. Uh, wat ze allemaal in huis heeft. Dus nee. nou, ik weet niet of het een strikende pastoor is. Ik denk het niet. Maar ze gaan dus gewoon wel laten zien waar ze hey, mee bezig nee, zijn. Nee, daar moeten we nou echt van af. Hoor. Die nee, belden die we, we hebben vanaf. over pastoren nee. en over nee. priesters en zo. Dat moeten we inderdaad van af. Ja, dat is gewoon echt helemaal even klaar. Uh, heb ik nou weer een telefoontje? Hallo? Ja, weer telefoon. Heb ik, heb ik nou weer telefoon? Ja, maar waarom gooi je hem er nou op? Wij proberen door te komen. Je gaat gewoon door met je programma. Wij zijn eigenlijk al in de centijd 10 minuten. Ja, dat weet ik, maar je moet je gewoon beter voorbereiden. Als ik een uitbrander krijg, geef ik gewoon even een uitbrander terug. De verbinding is goed, dus je kunt aan de slag. Ja, dan moet je dat duidelijk zeggen. Nee, nee, oh zeg, dat is even lekker. Gewoon beginnen nu. Goedemorgen Zandvoort, lijf Hoogland. De van voren naar achter, want zo zijn de regels en je vloertjes dan weer... Schoon en gezond, we maken schoon, schoon, als nooit tevoren. Schoon dat alles blinkt in de zon. We maken schoon, schoon, laat iedereen het horen, dat het echt niet schoner komt. We maken schoon, schoon, als nooit tevoren. Schoon dat alles blinkt in de zon. We maken schoon, schoon, laat iedereen het horen, dat het echt niet schoner komt. Kan je door de ramen nou niet zo best meer kijken en zie je alles heel erg vaag? Moet je echt gaan turen? Le Ik zou gewoon niks doen. Goed, met enige vertraging. Uh, achterluisteraars is dit een Zondwoord vanuit Hotel Hoogland. Het is zaterdag 22 mei en uh, dit programma wordt live uitgezonden. De redactie is in handen van Yvonne Roosendaal. Aan de knoppen staat hier Roy Holleman. En naast mij zit een, een oude getrouwe kor Draaier als medepresentator. Ja Pieter, goedemorgen. Goedemorgen. Heb jij nog iets met luilak gedaan vanmorgen? Nou, ik heb gehoord dat je volgens de APV niet met blote en zout in mijn lopen, dus ik heb het maar niet gedaan. Jammer hè, maar ja, die toeters uit Zuid-Afrika, die maken ook een hoop lawaai. Ja, ja, ja vroeger ging het dan met uh, kleppertjes op fietsen en zo, maar dat uh, het is tegenwoordig wat anders. Hè. Tegenwoordig zijn het uh, kroftiebommen die dan s'nachts afgaan, om de mensen wakker te worden. Ja, precies. Uh, Cor, we hebben een interessant programma voor deze morgen live uit Hotel Hoogland, waar de koffie gul wordt geschonken door Yvonne. Uh, en het is uh, straks erg druk, dat kan ik je wel vertellen. Wat hebben wij voor het programma deze twee uur? Wij hebben zometeen uh, Lidden de Groot van de politie Kennemerland. Die gaat wat vertellen over de zogenaamde helikopter, noem ik het dan maar. Hij heet dan anders de tsana chopper, maar dat vond ik niet zo mooie naam, dat zegt dan niet. En die gaat wat vertellen over uh, hoe dat dan precies werkt. Ze zijn inmiddels aangeschoven aan de tafel en vertellen uh, vraag weten hoe is het gekomen dat de politie met een mini-helikopter gaat werken? Dat is een goede vraag. Uh, de politie die, uh and don't Aan de hand daarvan uh, wordt dus uh, bekeken in welke woning of in welk pand er dus uh, een hermkreek of een mogelijke helm kwijkrijgen. Uh, even, even voor mijn verbeelding. Ja. Hoe groot is zo'n helikopter, zo'n Hij is ongeveer uh, 1,80 meter lang ja. en uh, 40 centimeter breed. Dat is toch wel behoorlijk hoor. Ja. En die hangt hier boven gebouwen, boven Zandvoort? Boven Zandvoort? ja, dat zou kunnen. Er uh, staat uh, beneden op de grond een, uh, uh, een aantal collega's met camera's en uh, die besturen. En het is al een keer toegepast in Zandvoort? In Zandvoort is het, uh, meen, uh, rond 20 april is het uh, toegepast. Ja. En wat gevonden? Inderdaad, er is wat gevonden, ja. Er is een, uh, een hendemkekerij aangetroffen. En zijn er ongetwijfeld meer in de regio Kennerland? Ja, ze hebben diezelfde uh, dag uh, is het zeg maar als introductie binnen de regio Kennemeland uh, toegepast. En er is in Haarlem toen ook nog een, uh, een hendemkekerij aangetroffen. Als ik me nou uh, voorstel, he, dat, uh, dat is een beetje een, een geheim middel eigenlijk, om nieuw ook, om het uh, te gaan toepassen. Ik zou daarentegen juist het niet bekendmaken dat daar uh, mijn worden gedaan. Ja, ik maar jullie het, vonden dat... Uh... Nou ja, aan de andere kant schrikt het misschien de mensen ook weer af. Nou, nou ja, als je gaat kijken naar, uh, naar hoe het dan gaat met, uh, met henneptelt, he. tegenwoordig hebben we, we hebben gedoogbeleid in, in Nederland. Daar, uh, daar is het zo dat, dat koffieshops die mogen gewoon uh, hennep eigenlijk verkopen, maar je mag het niet kweken. Nee, dat klopt. Ja, dat blijft toch altijd een beetje een punt. Uh, ja, ja, ja. Op het moment dat, uh, dat het dan uh, ontdekt wordt, hè, hoe, uh, hoe gaan jullie dan verder? Jullie gaan uh, het kaalpluk gebeuren toepassen op zo'n uh, zo hennepkwekerij ja. en de eigenaar? Ja, uh, er wordt uh, een, on er vindt een ontneming plaats. Dat houdt in dat er dus gekeken wordt wat het... Uh, Wederrechtelijk gekregen voordeel is uh, van een persoon die, dus, een kwekerij heeft gehad, en er wordt gekeken hoeveel oogsten er zijn geweest en hoeveel winst die persoon daarmee heeft uh, gemaakt, en dat uh, wordt allemaal dan uh, ontnomen. Dus, uh, justitie, wie zal daar een, een regeling voor treffen en dan moet die uh, persoon terug gaan betalen. Dus, die cabrio, die, uh, die boot en die uh, mooie Mercedes die worden afgepakt, uh, ja, inderdaad. Ja. Wat ga je nog meer doen met die helikopter? Nou, ik hoop dat we er zoveel mogelijk gebruik van gaan maken... ...want het is wel een mooi middel in de strijd tegen de Ja. En uh, is die helikopter speciaal aangeschaft voor de regio Kennemerland? Nee, het, uh, de helikopter is uh, dus uh, aangeschaft door, het, uh, door de Taskforce, ...dus door het landelijk programma georganiseerde hennepteelt. Een heel uh, woordvol. En uh, daar mogen de politiekorpsen dus gebruik van maken. Dan moet je gewoon inhuren ja. voor een periode. Ja. Uh, wanneer kan ik die helikopter weer boven zandvoort zien? Ja, dat is een goede vraag... Wat mij betreft zo vaak mogelijk, maar... een beetje je snel oogst of zo. <laughs> ja, heeft u een adres? <laughs> nee, nee, helaas niet. Oké, okay, nee, ik uh, zou niet weten wanneer die weer hierin gezet gaat worden. Uh, nu zeg je alleen voor hennepteelt, maar uh, er zijn er natuurlijk ook loodsen in Zandvoort waar uh, XTC-pillen worden gemaakt. spoort u dat ook op? Nee, uh, dan zou die het op moeten sporen, misschien met warmtebeelden, maar uh, met uh, de kannensniffer die dus ook in het apparaat zit, uh, pakt hij dat niet op, nee. Dus die mensen kunnen nog even doorgaan, helaas. Helaas wel, maar daar hebben we weer andere middelen voor. En dat is? En daar laat ik me niet over uit. Ja, <laughs> ja, ik denk dat er heel veel mensen nu belasten. zitten te luisteren van wat moet ik nu doen? Ja, en die denken dat het een rendabele business is, maar dat is dus niet zo. Want uh, zo gauw er dus bij mensen een hele kwekerij in de woning of wat dan ook wordt aangetroffen. En het blijkt een huurwoning te zijn... Dan zijn er dus convenanten met de woonmaatschappij dat mensen hun huis uitgezet worden. Men wordt afgesloten van het elektra. Er volgt nog eens een keer een leuke naheffing van de Belastingdienst. Want die zeggen natuurlijk ook van ja, er zijn inkomsten nou ja, binnengekomen. En men wil natuurlijk daar ook nou ja, de belasting nog over heffen. Nee, het is ook niet leuk om een tijdje in de gevangenis te zijn. Ook dat niet, nee. Dat lijkt mij het, het meest erge wat er is. dus ja, Buiten alle ellende die je daarna nog eens een keer krijgt. Ja. Ja, het is eh, snel rijk worden, maar ook heel snel arm worden. Ja, maar tegenwoordig hebben ze daar weer andere middelen voor. Want dan graaf je gewoon een zeecontainer in de duinen in. En dan ga je daar niet in de kwekerij beginnen. Ja, eh, eh, we hebben de afgelopen weken geconstateerd dat er een paar zeilschepen op de Drugszee zijn opgepakt. Die helemaal vol zaten met drugs. Ja. Eh, wordt dat ook geconstateerd met een helikopter of is dat gewoon inside-information? Ja, ik vermoed dat het inside information is geweest dat daar al een langdurig onderzoek op heeft plaatsgevonden. Maar verder weet ik daar ook niet het nader van. Hebben jullie geen nee. betrokkenheid? Nee, nee, nee. Uh, nu kunnen we spreken van een georganiseerde, georganiseerde misdaad. Nee. Uh, hebben jullie daar ook infiltranten in dat jullie uh, op de hoogte zijn van wat er kan gaan gebeuren? Binnen, binnen Zandvoort? Ja. Nee, dat zou ik niet, uh, niet weten. Maar nee. regionaal? Nee, dat weet ik ook niet. Nee, ik denk dat het zo is dat het altijd onder geheimhouding allemaal, uh, ja. dan wordt gedaan. En dan is de kans om het uh, te ontdekken. Ja, ja Dan is een helikopter natuurlijk ideaal. Ja. Want ik wist ook niet dat er geurmiddelen waren. Of, of geurapparaatjes waren die dan die geur dan ja. opvingen. En dan, uh, dat uh, detecteren. Ja. ja natuurlijk ook warmteontwikkeling. Er zal ook wel een warmtecamera op zitten. Ja er zit een daglichtcamera op en een ja. infraroodcamera. Voor de... nou, dus het salarium van de buren wordt dan ook uh, gezien. Ja, ja dat ja. kan. Jij ja. ja. uh, bent een specialist in de, de recherche team. Um, is dat een zwaar vak? Specialist zijn? Nee. nee. Ik werk gewoon hier in Zotvoort bij de lokale recherchegroep. En ja. ik heb daar wel nou ja, een beetje verstand van de HENEP. Maar um, een zwaar beroep, nee. Het is een hartstikke mooi beroep. Moet je dat nou zelf gebruikt hebben, ooit geprobeerd hebben om er verstand van te hebben? Nou, ik heb het nog nooit gebruikt. Dus, uh... Ik zou geen eens weten hoe het eruit ziet. Ja, ik weet wel hoe het eruit ziet en ik weet hoe het eruit. Maar uh, nee, wat het voor, de, voor effecten heeft, ik zou het niet weten. Ja, dat zie ik aan andere mensen dan wel. Maar zelf heb ik er nooit gebruik van gemaakt. Um, heb je ook nog andere recherchewerk hier in Zandvoort? Nou, we hebben genoeg recherchewerk in Zandvoort. Het is een uh, levendig dorp uh, wat dat betreft. Er gebeurt veel. Er gebeurt veel, ja. En uh, kan je er iets over berichten We hebben onlangs uh, een aantal uh, personen gehad die getracht hebben te betalen met een geskimde betaalpas. En uh, daar is dus wel uh, het een en ander in te doen. En uh, ja, een hoop... ...mishandelingen, openlijke geweldplegingen... ...dat heeft natuurlijk met de, met de horeca hier te maken. Ja. Ja. Loopt het nu terug of wordt het erger? En dan bedoel ik het aantal aangiften dat je erachteraan moet... Nee, uh, de aangifte dat loopt, of, ja, dat loopt wel op. Het is nu uh, mensen die doen toch meer aangifte... Uh, ...wordt ook meer bekendheid aangemaakt... ...net als met uh, huiselijk geweld bijvoorbeeld. Uh, er werd vroeger niet veel uh, aangifte in gedaan... ...maar tegenwoordig worden mensen toch gestimuleerd... ...om daar wat mee te doen. Dan kan je er ook wat mee doen. Nou. Ja, inderdaad. En, en hoe is het oplossingspercentage van dit soort problemen? Nou, de exacte cijfers weet ik daar niet van. Maar uh, de meestelijke huiselijk geweldzaken, dat zijn natuurlijk allemaal met uh, bekende daders. Dus uh, degene die uh, de mishandeling uh, heeft uh, toegepast, die wordt dan aangehouden. En nou, ik denk dat wij een redelijk percentage hebben wat dat betreft met opgeliste oplossingen. En jullie scoren goed hier ja. in de regio. Ja. Uh, hoe bevalt onze nieuwe vrouwelijke hoofdinspecteur? hoofdcommissaris moet ik zeggen. Nou, we hebben er één keertje in uh, Zandvoort uh, mogen ontmoeten en uh, nou, het is een hartstikke enthousiaste dame, dus ja, ik denk Goed. dat we een uh, goede korpschef uh, weer hebben. Alleen, ze woont niet in Haarlem? Nee, maar nou, daar heb ik geen problemen mee, okay. want daar woon ik ook niet. Ja. Je woont ook niet in Zandvoort? En ook niet in Zandvoort, nee. Dat is jammer. Ja, want, ja. Want, want als ik naar mijn, mijn jeugd kijk, alle politiemensen woonden in Zandvoort en je kende ze allemaal en ze kenden jou ook. Met gevolg, als je iets verkeerd deed, dan zeggen ze, we gaan even naar je ouders toe. Ja, dan ja. is het opgelost. Ja. Dat is jammer dat we eigenlijk de mensen niet meer goed kennen. Nee, dat is zo. Maar aan de andere kant, ik denk dat het in deze tijd ook weinig indruk moet als uh, collega's naar de deur gaan om te vertellen dat hun zoon of dochter iets uh, fout heeft gedaan. Kan het ietsje rustiger? <lacht> ja, we komen nauwelijks meer bovenuit. <lacht> maar we, we, gaan, we gaan verder. <lacht> um, ik vind die helikopter buitengewoon interessant. En ik ben nieuwsgierig hoe dat in de toekomst gaat. Ja, nou. Ik heb nog één vraagje. Hij heet uh, Chana Chopper. Chana, wat, wat, waar staat dat voor? Nee, het is de Canna Chopper. En canna, dat staat voor cannabis. En chopper is uh, het Engelse woord voor helikopter. Oh, een verbarsting van het woord. Wat ja. ja. Nou, dan weten we dat, hoor. Dan weten we dat, ja. En, nee, en hangt we... dat ook nog een fotocamera eronder of, uh, of niet? Uh, en ja, er hangen camera's onder, fotocamera, uh, ja, maar... nee het is echt uh, gewoon een uh, filmcamera. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, het is toch wel leuk om zo beelden te krijgen van Zandvoort. Dat is uh, een idee ja. dan kunnen we een keertje ja. Ja, ja. Als we een filmpje van Zandvoort willen hebben, dan vragen we of jullie beeldmateriaal ter beschikking ja. willen stellen. Ja, dan niet het belastende materiaal, maar het materiaal wat ze tot weggooien. Ja, ze, ja, enorm bedankt voor deze heldere uitleg. Graag gedaan. En ik wens je erg veel succes in dit uh, Zandvoort. Nou, dat gaat een roerige gemeente, maar een leuke gemeente. Nou, inderdaad. Denk ik ben helemaal met u eens. En bedankt voor je komst. Graag gedaan. Ja. Van Sisi. En inmiddels zijn de volgende gasten aangeschoven aan tafel. Het nummer heeft een beetje te maken met het onderwerp waar we het over gaan hebben. Want we hebben aangetroffen inmiddels Martine Joustra en Ankie Niezebeek. Ja, twee, ge twee gedecoreerden ja. voor het onderwerp waar we over praten. Hè? 14 jaar geleden kregen jullie je koninklijke onderscheiding. Ja, ja, ja. Hoe <laughs> hebben jullie dat ervaren? Verrast. Echt verrast. Was er ik er was gewoon iemand? aan het reanimeren en ik werd gewoon overvallen tijdens de EHWO-les. Maar was het een proefreanimatie of was het een echte reanimatie? Ja, nee, het, was een het was proef. Het was training. Het was training. Anders moest hij niet. En story. wat gebeurde er? Opeens kwam de heer burgemeester binnen. Ja, en ik vroeg, wat doe jij nou weer? Ik ja, dacht dat <lacht> komt uh, even cursus volgen. Hij komt even kijken. Interesse in het rode <lacht> En toen moest je meekomen? Toen moest ik mee. Ja. Maar jullie hebben die koninklijke onderscheiding gekregen voor het werk wat jullie doen voor onder andere de Vierdaagse. Ja, ja. onder andere. En dat gaat weer beginnen. Ja, klopt. Ja. Maar je zei zwemmen in Zee, maar we gaan dit jaar beginnen met wandelen. Ja. We komen nu voor het wandel. Daan na fietsen. Ja, en zwemmen. Het komt de, ook aan ja. de, Hoe, hoeveel, de Hoeveelste keer uh, wordt het wandelen nu? En dat wordt de twaalfde keer. Twaalfde keer? Ja. Dat, dat is twaalfde twaalfde toch een beetje een jubileum. Twaalf? Ja, in 12 maken we gewoon een ja, jubilever. Maar voor. wij maken van elke aflevering een feestje. Ik bedoel, dat is 12. geen probleem. Twaalf van 12 is vissen. Uh... Wanneer gaat het beginnen, de, de wandelvierdagen? We gaan uh, op 8 juni starten, dat is een dinsdag. En dan vier dagen wandelen en dan vrijdag 11 juni is de laatste dag. En die is natuurlijk weer feestelijke afsluiting in het dorp. Maar het, de start is in het gebouw van de hockeyclub neem ik ja. aan? Ja, de dinsdag, de woensdag en de donderdag starten we op de hockeyclub. Dat en is daar eindigen we ook weer. En daar eindigen we ook. En de start is elke dag vanaf half zeven. Half zeven, dan mogen ze gehandeld. Ja, tot zeven uur, dan kan er gestart worden. En op vrijdag 11 juni, dan starten we op het Raadersplein. Raadersplein? Kerkplein, kerkplein, kerkplein in het dorp. En daar is ook de sluiting, weer met een grote drumband. Met ervoor. een drumband, ja, inderdaad. Dat vond ik altijd zo leuk, hè? want als dan die mensen dan terugkwamen van de laatste tocht dan stond er zo'n drumband te wachten bij de kerk voor. En dan moesten ja. mensen dan daar, als er een groep was, uh, verzamelen. Ja. En op een gegeven moment, als er een stuk of vijftig of honderd mensen waren, dan ging die drumband voorop. En dan werd iedereen ingehuldigd en dan stonden er allemaal mensen langs te komen. Ja, en bij en de, de krocht. En en, ja, ja, ja. Iedereen staat daar met bloemen te wachten. Het is echt een hele festiviteit dan. Ja, ja. is allemaal heel erg leuk. Als we even kijken naar het allereerste begin, hè, de allereerste wandelvierdagen. Was daar in het begin al nou veel belangstelling voor? Of uh, is het in de loop der jaren zo groot geworden? Nou, toch was dat eigenlijk wel uh, ja, groot animo. Eigenlijk. Toch ja, hadden we, van we al, al, vanaf het begin ja. hadden we al uh, zo'n bijna 3,500 mensen. Ja. Kijk, we zijn we ja. uiteindelijk wel gegroeid naar 600 inschrijvers. Dus mensen, wij gaan dus weer een beroep op jullie doen. Koop gewoon dat kaartje, want er lopen gewoon 8, 900 mensen. En dat, dat vinden we toch wel een op, ja. beetje jammer hoor. Kijk, ook voor onze sponsors met name. Want uh, ja, die doen toch weer hun traktaties. Zoals een appeltje, wat drinken, een snoepje en... Uh, IJsje. ja, IJsje. IJsje, niet te ja. vergeten inderdaad. Dat en doet, dat is alleen maar voor de mensen die een kaartje hebben gekocht. Ja, precies, ja, en dan heb je toch af en toe een scheve verhouding. En sommige mensen zeggen, nou ik heb geen kaartje, dus ik hoef de traktaties niet. Maar ja, je krijgt gewoon een scheve verhouding gewoon. Koop het kaartje, het is slechts 4 euro. En doe je met alle drie mee... Nou, dan hebben we een hele leuke korting hè Martien? Welke drie? Nou, als je meedoet met wandelen, fietsen en zwemmen, dan kan je je nu al inschrijven voor de triathlon. En dan liggen de kaartjes al klaar voor elke start. En dan moet je nu gewoon één formulier invullen en dan ben je klaar. Je hebt korting op de prijs, want het is voor ons makkelijker. En je krijgt een extra aandenken. En dat is altijd zo leuk bij de zwemvilaags, als al die kinderen een hele mooie beker of, of iets krijgen. Voor de triathlon. Voor de triathlon. Ja, mijn kind heeft ook een hele vitine-kors voor met al die medailles in die triathlon. Dat is toch prachtig. Vrachtig, Ze ja. glimmen van oor tot oor. Ja. Ja, het inschrijven, de kaartjes. Die, die kan je kopen waar? nou Vanaf nu zijn de kaartjes te kopen bij, uh, bij Bruna, uh, bij Ankie en bij mij en bij Tom Gozes in Noord. Ja. Uh, maar we hebben als extra service voor alle basisschoolkinderen dat we woensdag 2 juni naar de basisscholen komen. En na schooltijd zit er op elke school een medewerker van ons waar je ook gewoon kan inschrijven. Om het even makkelijk te maken. Het zou toch wel leuk zijn als al die scholen massaal meedoen. Hè? Ja, ja, nou de Nicolaaschool doet dat. Die lopen echt als groep met 200 leerlingen bijna. Met allemaal in blauwe en... t-shirts. Ja. Enig, spandoek. En alles erop en eraan. Uh, ja, de andere scholen hoop ik dat ze dat ook gaan doen. Ja, het is natuurlijk wel een aanmoediging als de Nicolaas School daar zo massaal aanwezig is. Ja. Dat je dan vraagt, waar blijven die andere scholen? Ja, ja. ja dat is, vind ik ook erg jammer. Maar wat de Nicolaas School sowieso al een aparte aandenken als groep, Ja, dat hebben de andere scholen niet. En het is toch ook leuk in jullie prijzenkast om zo'n medaille te krijgen. Uh, de routes die jullie gaan lopen, zijn die weer anders dan uh, die van vorig jaar? Er worden wel wat kleine aanpassingen gedaan, maar je moet je wel realiseren, 4x5 kilometer door Zandvoort lopen. Heel veel mogelijkheden zijn er niet, dus ze gaan weer ietsjes anders, maar het blijft wel een klein beetje van hetzelfde. En het zijn veilige routes, Ja. ja. overal staan uh, bewakers? Nou, op de gevaarlijke punten staan de verkeersregelaars van ons en uh, we hebben heel goed overleg met de politie wat wel en wat niet kan. Dus uh, ja, het wordt zeker een veilige route. En belangrijk is dat je ook alle namen weet van de mensen, want verdwaalt er wel eens iemand? Nou, er gebeurt wel dat jongens van een jaar of twaalf een voetbal meenemen en dan in duin eerst nog even een uurtje voetballen voordat ze verder lopen. Of dat ze zo moe zijn dat ze meteen naar huis lopen in plaats van afmelden. Dus dat houden we heel goed in de gaten. Wie ingeschreven is, daar letten we heel goed op. Ja, want... Ja. Als je iemand kwijt bent, dan moet je gaan bellen. Dan gaan we bellen. Of we gaan uh, langs. Of, uh, we, ja, we hebben natuurlijk je, het Rode uh, Kruis. Hè, die gaan zoeken. En daarom moet je je dus ook inschrijven. Ja. Of, ja, als er dan inderdaad een paar honderd kinderen meelopen die niet zijn ingeschreven. Ja. Ja, die kunnen ook zoeken. Hebben we, we dan daar dan ook wijken. geen zicht op? Nee. Ja. Ja. Ja. nee dus Klopt. het is wel belangrijk. Nou is het wel zo dat we voor de kleintjes onder de acht adviseren we wel om een van de ouders mee te sturen hoor. Want uh, ze moeten natuurlijk wel een route lezen. Je kan wel achter de massa aanlopen. Maar het is wel fijn als er dan ook een begeleider meegaat. Ja. Maar, wat ik weet van voorgaande jaren, dat is dat er ook een familie is met vrienden, die een picknickmat meenemen. Ja. Die gaan ja. als eerste weg, komen ja. als laatste binnen. Ja. Ja. Maar die halverwege ergens gaan picknicken. Ja, dat is ja, gewoon helemaal gezellig. Hè? Maar dat is ook geen probleem. Maar die komen niet dan nog om twaalf uur s'nachts ergens aanzetten. Nee, nee, Kijk, die nee, gaan nee, vroeg weg. Tijd. En die gaan nog even ergens even rustig zitten. En Dat, is, dat kan allemaal. Je hebt geen, uh, geen marstempo wat gelopen moet worden. Het is gewoon rustig aan. En dan komt het aan het einde van het verhaal, als bijna iedereen binnen is en ontbreken nog een paar, dan komt er een soort bezemdienst. Die ja. gaat de route Precies. nog een keer lopen. Ja, ja. ja. en Klaas kopen ja. die fiets nog een keer. Ja, want jullie hebben nu een wandelvierdaagse, maar er ja. natuurlijk ook nog een zwemvierdaagse en een fietsvierdaagse. Klopt. Um, die zwemvierdaagse bestaat volgens mij al een stuk langer. Eén jaar langer, dus dertien jaar. Dertien jaar? Ja. Ja, sommige mensen denken dat het Inderdaad. Nou, heel vroeger ja. werd er in de Duimpan ook een zwemvierdaagse georganiseerd. Ja. Maar dat is niet van onze organisatie. Ah, oké, okay, want ik heb daar nog veel van. Ja, precies. Ja. Ik heb daar vroeger ook als kleinkind aan meegedaan. Ja. Maar dat is niet wat wij organiseren. Wij doen het nu voor het e jaar. Hoeveel medewerkers heb je nu voor deze wandelvierdaagse? Oh. Nou, dus We kunnen zitten hier met z'n tweeën, maar. Ja, uh, ja zoveel medewerkers, uh, nee. gaat het echt niet lukken nee. hoor. 40 mensen. Ja. 40 mensen. Ja. En de ene draait één avond, maar er zijn natuurlijk mensen die echt elke avond er zijn. Ja, want zo'n inschrijving: dan moet je wel een hele batterij mensen hebben. Ja. Voor de ja, en is het ook heel makkelijk of tenminste verstandig om voor die tijd in te schrijven, dat we ja. niet op de start want dan hebben we natuurlijk de na-inschrijvers en daar hadden we er vorig jaar best wel veel van hè? dus ja. we zoeken toch de mensen om voor die tijd in te schrijven, want dan liggen de maar kaarten maar kijk eens naar het weer, van het is mooi weer laten we maar gaan wandelen, en als het regent, ja, regelt, dan ja het sommige weer. mensen wachten daarop inderdaad ja. en, en dan dan komen dan alsnog Maar ja, om, dat om te, geeft niet. om te promoten dat ze van tevoren inschrijven, is dus, uh, de prijs is nu 4 euro, ja. maar op de avond van de start zelf is het 5 euro, dat hebben wij niet zelf bedacht, maar we zijn aangesloten bij de Noord-Hollandse Wandelbond en die schrijft dat voor. Oké, okay, maar dan ga je wandelen en je zegt net sponsors. Wat gebeurt er dan onderweg? Want daar loop je met 600-700 man. En wat kom ik dan allemaal tegen? Ja, Hertjes in de inderdaad. <psycho outlook> nee, nee. <plo> aan sponsors, aan versnaperingen en dergelijke. Ja. Nou, dat is wel uniek in Zandvoort, hè? want dat doet geen enkele Vierdaagse. Maar Anke en ik regelen dat, dat je altijd onderweg ergens een glaasje drinken krijgt. En de ene avond krijg je een appertje. Mm. En de andere mm. avond krijg je een snoepje van de Shell bijvoorbeeld. Of een ijsje van Center Parks. Of een Sun Park, sorry. Oh, uh, dus, ja. Ja, de, dus, de oude Halt ook nog. De oude Halt. De, de, de, de, de fietsvierdaagse. Dan krijg ja. je een ijsje van de oude Halt. Daniel de grondeman mee, ook voor de fietsvierdaagse. Een of of iets van, een, van, de, van Albert Heijn of van de FOMAR. Uh, we hebben allerlei sponsors in Zandvoort die ons daarmee uh, assisteren. En, en, en, en stel nou het volgende, hè, dat ik uh, als, als, als uh, eigenaar van een zaak zit te luisteren naar dit radioprogramma en ik denk van ja, dat is toch wel heel erg leuk om eraan mee te doen. Dan kunnen ze zich aanmelden bij jullie. Tuurlijk. Dat kan. Ja. Nu je dat toevallig zegt, dat had ik dus van de week op voetbalveld. Een van de vaders van het, uh, van het elftal van Leroy, die zei als je een keer wat tekort komt voor een traktatie, meld je bij mij en dan... Uh, en dat heb je meteen gedaan? Ja, nou, ik, ik heb het gelijk namen nog genoteerd. Hè? Ja. Dat is niet zo moeilijk. Dat ik tekenen. Ja. Ja. Maar weet je, ja, zo worden nu uit. ook bijvoorbeeld alle brieven voor alle onze kinderen in Zandvoort op de scholen die deze week uitgedeeld zijn, 1400 stuks, worden gewoon door een kennis gedrukt. door een vader. Van ja. ah, die zegt dat drukwerk is onzin dat je dat gaat betalen, geef maar aan mij. Dus zo worden we echt, echt door heel Zandvoort geholpen. Ja. Ja zonder onze uh, ondernemers in Zandvoort uh, is het ook dan een hele karige En je doet het vierdaagse. ook zo aardig. Want ik heb begrepen bij dat <laughs> gedecoreerde, dat als jij een, een winkel binnenkomt, dat ze meteen al zeggen wat wil je hebben? Ja, ja. ja bij een aantal ondernemers, ja dat uh, klopt inderdaad. Of uh, als ik bij iemand niet U geweest ben. U wordt actie dames en heren. <laughs> <Ja>. <laughs> en als ik dan ergens niet geweest ben, dan krijg ik een telefoontje. Kom je nog? <laughs> Waarom kom je in mijn restaurant helemaal niet? Want wij willen ook best uh, donatie doen, een leuke, een leuke prijs geven. Ik zeg, sorry, ik kom er al aan. <laughs> leuk hè? Ja, hartstikke leuk. Alle deelnemers die krijgen een uh, medaille. Een hele mooie medaille. Ja, hij lijkt op ons lintje, moet ik zeggen. Oh, ja? ja, ja het is ook zo. Een en er staat en, een nummer op de hoogste Ja, keer? precies. Ja, ze zijn erg mooie medailles. En er staat op voor de hoogste keer je wandelt. Dus dat moet je even invullen als je een kaartje koopt. En zijn er mensen die dan nu voor de twaalfste keer gaan lopen? Ja, er zijn mensen die lopen voor de zesendertigste keer. Want je oh. kan door heel Noord-Holland uh, wandelvierdagen lopen. Dus er zijn Zelfs... mensen... Ja, dat heb ik al een voorinschrijver gehad voor de 45ste keer. Kijk. Kijk. Je ja. kan volgende week, of, oh, sorry, 8 juni bij ons lopen, maar je kan in Haarlem. In, weet ik voor overal lopen. En zijn er ook mensen die 10 kilometer lopen? Ja. Ja, dat is wel een kleinere groep. Het zijn er ongeveer 100. Maar daar kan je ook voor aanmelden. In de ja. 10 kilometer, kan De 5 kilometer en bij de 10. Goede schoenen ja. aan doen, denk ik. Ja, ja. ja, je ziet soms kinderen op teenslippers. Dat ik denk, uh, Ja, nou, dat viel mij ook op. Ja. Dat, dat dat gewoon ja, leuk is om mee te doen. Maar er wordt niet over nagedacht. Nee. Ja, het is toch 10 kilometer. Ja, maar overal precies. staat EHBO om op te vangen. Het ja, het Rode Kruis is hè. aanwezig met een heleboel mensen en met een auto. Dus die rijden ook rond. En onderaan elke route staat het nummer van Anke van mij. Dus is er iets, bel en we komen eraan. Nogmaals. Het begint op dinsdag 8 juni ja. tot vrijdag 11 juni. Kaartjes kosten in de voorverkoop 4 euro. Zijn te verkrijgen bij Ton Grozens, bij Bruna, bij Ankie thuis of bij mij. Ja, zelf... dat zeg je bij jou thuis en bij Anki thuis. Beteren Haarlem is daar, 12. Inmiddels weten we in ieder geval onze vaste mede. dat <laughs> okay. <laughs> Die weten het. En ook gewoon straks op de aanplakbiljetten staat ons adres. Geweldig. En de, de kinderen van alle basisscholen, woensdag 2 juni, na schooltijd, zit er iemand in de aula. Geld meenemen? Ja, 4 euro en dan ben je ingeschreven. Dat is de voorinschrijving en op de avond zelf? 5. 5. En je kan alleen maar op dinsdag starten? Want ja, het is echt ja, het is 4, 4 dagen, dagen. Ja, ja precies. Maar 3 dagen telt niet? Nee, nee, nee. Voorinschrijven is inderdaad veel beter, want dat had ik dus in het begin, uh, toen ik nog met mijn kind uh, mee liep, ook gedaan. En dan kun je dus je melden bij zo'n zo tafeltje waar dan de voorletter staat van je naam, heb ik begrepen. De eerste Klopt. letter. Ja. En dan word je gewoon afgevinkt en kan je meteen doorlopen. Maar ben ja. je ja. Er niet ingeschreven, ja, dan, ja, dan duurt dan, dan, dan, dan duurt het, het dan even, in ja, het administratie. Ja. Ja, dat klopt. Dus uh, voorinschrijven, heel belangrijk, zeker doen. En als je wil meedoen met de triathlon, als je dat nu al weet, ook graag inschrijven. Want dan ben je al meteen voor wandelen, wandelen fietsen, fietsen en zwemmen ja. ingeschreven. Je hebt korting op de prijs en een extra aandenken. Leuk. Ja, dus we hopen. hebben ook een website. Oh. Www. zandvoortse en dan een viertje van het cijfer en dan daagse.nl. Daar kan dus je al informatie hebben. Zandvoortse, Geweldig. Nu alleen maar hopen op mooi weer. Ja, zeker. Ja. hoeft niet te warm, maar wel droog graag veel succes en uh, dames en heren luisteraars, ga wandelen. Ga wandelen, want het is leuk met z'n allen lopen. En vooral die slotavond met die drumband voor één groot zo. gezellig feest op het kerkplein. Zo is het. En neem bloemen mee voor kinderen en de mensen die lopen. Ja, inderdaad. Ja. En uh, een tipje dan: ja, dat had ik dus gezien. Dan kochten mensen dus een bos uh, Narcissen. En dan gingen ze iedere keer één narcisse geven aan, aan kinderen die ze kenden. Dus je kunt met zo'n bosje, dan kun je zo'n twintig kinderen voorzien. Ja, dat is leuk. Ik ja. ja. wens jullie erg veel succes toe. Dank je wel. Misschien zit nog even aan tafel, want er is nog een onderwerp. Vandaag is begonnen de Week van de Zee. Een heleboel evenementen en u heeft vandaag uh, gisteren in de Zandvoortse Krant kunnen lezen wat er deze week allemaal gebeurt. Maar volgende week zaterdag, op dit moment om 11 uur, begint er een spektakel op het Badhuisplein. U weet het wel, uh, het verlengde van de kerkstraat gaat er naartoe. Want hier is dan de Hulpverleningsdag. En Martine weet daar alles van. Dus Martine, wat, wat moet ik verstaan onder Hulpverleningsdag? Nou, in één woord is dat spektakel. Uh, er zijn heel veel verschillende organisaties. Ik, ik zal even proberen om ze, om geen even te vergeten. Maar we denken daar aan politie, brandweer, ambulance, KNRM met de grote redboot, het Rode Kruis, uh, de dierenambulance... Zo'n Verzerningsbrigade. Tuurlijk, de, de ja, uh, En de eerste hulp bij Zeehonden, die is daar ook. Uh, en iedereen heeft steentjes, maar we hebben vooral gezegd, iedereen zoveel mogelijk voertuigen mee. Dus vanuit het Rode Kruis komen er al zes voertuigen. Let wel, zes, waaronder twee fietsen. Uh, maar de brandweer komt er dus met bijna twintig. Met een container die helemaal donker is, waar je een soort ontruimingsoefening in kan doen. Met hoge De Rennsbrigade zet al hun boten in. Uh, de politie komt met jetski's, met bussen, met... Nou, noem maar op. Het wordt echt spektakel daar. Was dat nog allemaal wel op het plein? Nou, de, de heren uh, Ernst Broekmeijer en Sebastian Beekhuizen hebben de leiding hierin. En zijn al druk bezig geweest. Uh, want ze hadden heel veel op het dak van de parkeergarage van het casino gepland. En uh, toen bleek dat dat de draagkracht uh, niet ging houden. Dus dan zou het geen oefening zijn, maar een echte actie. Uh, dus uh, dat wordt nu eventjes weer uh, andersom ingedeeld. Want dat de -track, dat die KNRM uh, boot plus trekker, dat is echt al gigazwaar. Um, dus er wordt wat nu wat geschoven, ja. Maar het hele plein wordt volgebouwd met, met voertuigen, uh, kraampjes. Uh, en wat leuk is: elke twintig minuten is er een demonstratie. We hebben een heel rooster. Ja, ik vertel gewoon even verder, hoor, jongens. Ja, Als je wat wilt vragen, ja, nee, dan zeg je het maar. Ik kom er hoorde niet tussen. Toe. Nee. Um, elke twintig minuten is er een organisatie die een demonstratie geeft. Uh, dus het rode kruis geeft een demonstratie, het, de brandweer geeft een demonstratie, de politie geeft een demonstratie. Uh, de politie heeft de honden mee, dus die gaan een arrestatie met honden doen. Uh, en de brandweer zet er een autovrak neer. Dus de, de politie gaat dan een arrestatie in een auto doen. Uh, komt, komt die helikopter ook? Die we ja, aan het begin dat. hebben gevraagd. Dat kleine dingetje. Ja, aan het eind komt er ook weer een helikopter. En er wordt ook nog gekeken of er nog een andere helikopter kan komen. Maar dat is altijd... Ja, jij bedoelt natuurlijk die hennephelikopter. Hennep oh, nee, nee, nee, nee. Ik heb het over een helikopter van oh, de luchtmacht Een echte, oh, okay. een echte deze. Die meedoet uh, met, uh, met, met de demonstratie van de, van de Red Boat. ja. Je had het ook over een afdaling van een balkon, van een flat. Ja, de brandweer die zit te zoeken naar dingen om het nog spectaculairder te maken. Nou hebben ze een hele grote hoogwerker. En wat regelmatig gebeurt is dat ze worden ingezet als er ergens een, een slachtoffer, Jij ja, ze dat afheizen heet dat. Um, en alleen maar afheizen van een balkon vinden ze niet zo spectaculair. Dus we gaan starten met een, een, een oefening in reanimatie op een balkon. Door het Rode Kruis en de ambulance dienst En dan komt de brandweer erbij en die gaat al reanimerend zal het slachtoffer afgehezen worden. En dat van 50 meter hoog naar beneden? Ja, ik heb geen idee, maar het is heel hoog. Het is doodeng. Want dan lig je op zo'n brankaartje op een hoogwerker. Nee, het is niks voor jou. Nee. Nee. Nee. Jij wil geen vrijwilliger nee. worden daarvoor. Nee. <laughs> nee. Dit, dit programma, volgende week zaterdag, dat begint om 11 uh, uur. uur. En dat ja. duurt tot 4 uur. uur. De ja. hele dag spektakel. De hele dag door. En speciaal voor de kinderen is er een actie. We hebben namelijk een soort prijsvraag gemaakt. Uh, ze kunnen een kaart krijgen met erop voor elke organisatie een vraag. Dus ze moeten alle kraampjes langs om de vragen te beantwoorden. En wie dat goed heeft, daar worden hele leuke prijzen onder verleend. Bijvoorbeeld een ritje op de jetski van de politie. Nou, wie wil dat niet? Ik. Of een dagje kijken. Nou, ik wil dat wel. Kinderen. Uh, of een dagje meekijken uh. met het rode kruis op het circuit. Of dat leuk. een boottocht op de KNRM, hè, de, de Anipolisa. Ja, dat is ook leuk, ja. Enig. Ha, nee, windkracht 12 niet. Het, de wind nou, moet niet. wel redelijk zijn, ja. Maar ja, als hij omslaat, dan komt hij gewoon weer overeind. Precies. Maar <laughs> dit, is, dit is spektakel. In het kader van de Week van de Zee, ja. volgende week zaterdag, Badhuisplein... ...sensatie alom. Ja, en echt elke twintig minuten is er wat anders te zien. Ja, maar we moeten niet vergeten wat er nog meer is, hè? want we lopen natuurlijk oh, vooruit. Er zijn nog zoveel En als ik het lijstje zie wat er allemaal is, Pieter, dan... Uh, dan ja, maar dan vorige week zaterdag is voor Goedemorgen Zandvoort al een hele toelichting gegeven door Ben. En het begint vandaag, die week ja. van de zee. Nou, dus van vandaag. Er is een Holland Skin Jam, een skinboard evenement uh, bij uh, Skyline. Dat is van 10 uur tot 5 uur. Het uh, Jutters Museum is open met speciale activiteiten. Gratis entree Zandvers Museum. Een, een voorstelling van Circus Rigolo. En vanmiddag om vijf uur de opening van de Walk of Fame. Uh, bij het VVV Comité. de Bakkerstraat. Bakkerstraat. Ziet er erg leuk uit. Ja, gezien. Nou, dat zijn dus, activiteiten uh, ja. voor vandaag. Dus, uh, dames en heren, luisteraars, ga er even langs en kijk. Maar vergeet niet, het spektakel volgende week zaterdag. Op het Matthijsplein. Nou, daar ga ik zeker heen. Ja, is leuk. Neem je fototoestel mee. Ja, nou. Dank voor jullie komst. Graag gedaan. Ja. In een klein cafeetje, daar kwam ik het tegen. Ze zat aan de bal en ik was meteen in de war. Oh, ze was zo verlegen. Ik ging naast haar zitten. Vroeg haar wil je wat drinken Ze zei is oké okay, En ik dronk met haar mee Ik kon mij niet bedwingen. Ik mag haar naar huis ik Voelde mij daar thuis Nu zijn we een paar Nu zijn wij bij elkaar In dat kleine cafeetje Is alles begonnen Toen ik tegen haar zei Hallo mooie meid, Toen had zij zich gewonnen het was een mooie avond, de hemel vol sterren De maan die is geen zaak, die had ik nooit verwacht Allemaal riep ons van verder Is alles begonnen toen ik tegen haar zei hallo mooie meid. Toen gaf zij zich gewonnen. Het was een mooie avond, de hemel vol sterren, de maan die geen zag. Wie had dit ooit verwacht? Amoriep ons van verder. Ik bracht haar naar huis en voelde mij daar thuis. Nu zijn we een paar, nu zijn wij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 De maan is geen zacht, die had dit nooit verwacht. Amoribos van verder. De maan is geen zacht, die had dit nooit verwacht. Amoribos van verder. Aan tafel is aangeschoven Roy van Buringen. Hij kent waarschijnlijk dit nummer erg goed. Nee, dit is een nieuw nummer, geloof ik, toch? Ja, hè? ja, ja. dit is een nieuw nummer die wordt vanavond in de uitzending van Entertainment for You uh, deze meneer. Uh, even, even voor de luisteraars, Roy van Buringen, uh, DJ bekend van ZFM, maar onder andere ook van On Air Events. Ja, dat klopt. Vertel daar iets meer over, wat is On Air Events? On Air Events is een uh, boekings evenementenbureau die... Uh, uh, lokale artiesten, regionale artiesten, maar tegenwoordig ook bekende artiesten de kans geven om zich via onze website uh, te promoten. Maar daarbij organiseren wij ook evenementen hier Even, in Zand. Wat is die website dan? Uh, www.onair-events.nl Ja. En via die website kunnen ze zichzelf promoten, maar ook via de evenementen van On Events. Dat doen we binnen Zandvoort, maar dat doen we ook uh, binnen de regio. Uh, we zijn langzaam aan het uitbreiden. We hebben Heel veel contacten het afgelopen jaar uh, opgebouwd. En,. Uh, ja, dat, dat, uh, dat evenementengedeelte gaat uh, komend jaar echt veel meer uitbreiden. Uh, we hebben. Een leuk nieuws binnengekregen van de week. dat we een uh, ander entertainmentbedrijf. Uh, dat we samen gaan voegen. Dat betekent dus dat. Uh, dat we 30 uh, bedrijfsfeesten per jaar gaan krijgen. En, uh, ja, dat zijn er toch twee per maand. Ja. Dus, uh, dat is wel heel erg leuk nieuws die ik dan vorige week uh, kreeg. Maar ik kan Marco Borsato bij jou boeken? Dat kan, alleen het kost heel veel geld. Ja. <lacht> Voor je verjaardag gaat het niet lukken, uh, Pieter over? Ah, ik, bij Marco Borsato betaal, betaal je echt wel uh, 15.000 euro. Oké, okay, maar je ja. hebt ook goedkoper artiesten in je stad. Ja, vanaf uh, 50 euro, om het zo maar te zeggen. Kijk, er komen dan nog wel wat bemiddelingskosten bij. Maar uh, je zit in het totaalplaatje van. Uh, 75 euro heb je al een artiest. En dan uh, van een lokaal artiest zit je tussen 75 euro en uh, 200, 250 euro zit je daartussen. Daar exclusief geluid, want je moet natuurlijk ook nog geluid hebben. Maar je hebt een hele stal tussen artiesten die je begeleidt ja. en die je organiseert. Op dit moment 65. Noem eens een paar bekende namen uit de regio. Kef, Kevin Brouwer, bekend van SBSS. Uh, we hebben RS10, We hebben van Kessel. De band van Kessel hebben we in het stal, Joyce Meisterband, uh, First Ladies, um, Jerome uit Amsterdam, echt, echt van alles hebben wij. Even, even een vraagje, van, ja. um, dit, dit is toch erg leuk, maar hoe begint dat nou? Want ja, je gaat natuurlijk uh, niet is... zomaar zo'n bureau beginnen, daar moet je toch wel een beetje affiniteit mee hebben en je moet het ook leuk vinden. Want in het begin zal het waarschijnlijk alleen maar geld hebben gekost om het op te richten. Het kost op dit moment al nog geld. Kostens, het, kost, het, kost, het kost geld. Het is een uitge, uit uh, de hand gelopen hobby. Ja, het begon in 2008, 2007, 2008, Toen begon ik met het Kika artiesten galen in de Beach Vectory hier in Zandvoort, bij ja? Zendparks toen nog de tijd. En uh, daar leerde ik allemaal artiesten bij kennen. Want het was een een leuk concert voor Kika. En uh, en dan daarna zit je te denken van hoe ga ik verder? Wat ga ik doen? Wil ik nog zo'n evenement organiseren? Nou, werd ik gevraagd voor het kunstverstijnen. Leerde ik ook weer artiesten kennen. Nou, zo breidde het maar uit. En op een gegeven moment dacht ik van ja... Nu ben ik dat allemaal wel vrijwillig aan het doen. Maar zou ik ook wel hier verder in willen? En toen kwam ik erbij van... Ik had de naam On Air Events al een tijdje geclaimd om het zo maar te zeggen. Want ik draaide als uh, On Air... Uh, op feestjes en partijen... gewoon als hobby. En later dacht ik, van, nou, ik ga gewoon naar de Kamer van Koophandel. Ik schrijf me in als bedrijf. En uh, oké, okay, dat vrijwillige blijft er ook wel in. Want dat doe ik nog steeds... met, met plezier. Maar alles heeft wel een vergoeding nodig. Want een uh, geluid zet... huren, dat is wel een prijsje. Een artiest die gratis komt... die komen tegenwoordig niet gratis... want ze willen minimaal hun reiskosten eruit. Dat, dat is nou maar een, eenmaal in deze tijd. En... Uh, ja, toen kwam On Air Events en, en een hele leuke uh, stap, het begint wel wat moeilijkheden, maar een hele leuke stap die ik heb gemaakt en wat steeds meer uitbreidt en waar ik steeds meer me andere mensen nodig heb extern ja. die ik dan moet inhuren. Stel nou het volgende, ik zou in een bandje spelen en ik denk van ja, ik wil los optreden voor het publiek. Ben jij dan ook een zogeheten spotter die dan gaat kijken op uitnodiging om te kijken of dat wat is voor jouw stal? Als ik uit word genodigd, zeker. Dan, dan, dan ga ik er zeker heen. Ik ga ook tegenwoordig veel naar de kroegjes waar artiesten optreden en zo. En dan inderdaad heb ik me, heb ik me duizenden kaartjes bij me en deel ik ze uit. En uh, dat doe ik niet alleen met artiesten, maar dat doe ik ook om uh, klanten binnen te halen. Dus dan ja. ga ik naar een evenement toe en dan zie, leer ik leuke mensen kennen... En, laat ik me toch weer even zien en ga ik toch weer even dat kaarsje uitdelen... wat brengt tot uh, steeds meer evenementen en ook steeds meer leuke boekingen. Maar je komt ook artiesten tegen waarvan jij zegt vanuit jouw ervaring... dit is absoluut niet geschikt. Nee, uh, zeker. Dat, uh, heb zeg je dat dan ook? Dat, ik zeg dat uh, op een nette manier. Ik zeg, sorry, uh, je was <laughs> toch niet bij het boekingskantoor. En dat heb ik vooral met... ik heb niks tegen hiphop. Ik heb een tijdje ook hiphop bij het boekingskantoor gedaan... En, um, en dat past dus echt, dat past dus echt niet uh, bij het uh, boekingskantoor. Uh, dus, nee. uh, dus je hebt echt kwaliteit in je stal. Ja kwaliteit ook. En, en ik denk ook dat uh, als je een artiest bent. Een artiest hoeft niet altijd perfect te zingen. Hè? Je moet het entertainen in je gegaan in je, in je De X-factor. Ja en misschien is dat wel leuk. <laughs> dat past er misschien wel even bij. Daar werd ik vanmorgen mee wakker. <laughs> dat is het deuntje van x vector Maar uh, ja, je moet de x vector hebben. Ja. Dus als je uh, bijvoorbeeld uh, kijkt daar een uh, artiest zoals een, uh, een Frans-Duits. Ja. Die kunnen wel ook boeken via jou? Ja, alle Nederlandse artiesten kunnen geboekt worden bij mij. Dat valt onder de bemiddeling. Ik heb een paar exclusieve artiesten. En dat zijn er op dit moment nog niet veel. Omdat het best, als je exclusief hebt moet je er ook echt achteraan gaan hè. En um, die artiesten die uh, ik nu dan uh, exclusief heb, dat zijn er in totaal vier. En de rest is allemaal op bemiddelingsbasis. En um, bemiddelingsbasis houdt in dat het bedrijf dan 20% van de boekingskosten krijgt. Dus de, of dat wordt er bovenop gerekend. We zijn ook om, eigenlijk uh, vooral een bemiddelings. Stel nou dat ik uh, het, het volgende idee heb, hè, want uh, daar loop ik zelf al een tijdje mee. Maar uh, we hebben natuurlijk hier in Zandvoort allemaal van die dorpsfestivals. We hebben een jazzfestival, we hebben een uh, midzomernachtfestival, een festival. Stel nou dat we hier in Zandvoort een, uh, een festival zouden willen organiseren voor het Nederlandstalige lied... Dat is allemaal mogelijk bij ONR-event. Wij, wij hebben op dit moment zoveel uh, contacten. En met die contacten kunnen we zoveel mooie evenementen hierin organise uh, organiseren in Zandvoort. Alleen het probleem, wat in Zandvoort heel veel speelt, maar niet alleen in Zandvoort hoor, in heel Nederland, dat er geen geld is voor evenementen. Een evenement kost geld. Je moet veiligheid, podium, uh, artiesten, geluid. Ga zo maar door. En heel veel ondernemers, maar ook. Uh, ...organisatoren in de regio... ...dan bellen ze je... ...en dan denken ze dat voor een prikje een evenement hebben. Maar helaas, zo werkt het niet. Dus als je dan Frans-Duits boekt... ...voor 150 euro voor de hele avond... ...dan ben je nog niet? <laughs> nee. Nee, nee, nee. Uh, Roy, laatste vraag. Ja. Waar kunnen we jou bereiken... ...want er zijn een heleboel mensen die nu luisteren... ...en die zeggen van... ...ik heb een feestje, ik wil artiesten hebben... ...bekend, onbekend... <lacht> Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Gert Kluuk met het NOS Journaal. Werkgevers en vakcentrales in de SER zijn dicht bij een akkoord over de AOW. Volgens de Volkskrant en de Telegraaf willen ze de AOW-leeftijd in 2020 verhogen tot 66 jaar... Daarna wordt elke vijf jaar bekeken of die verder moet stijgen. Het blijft mogelijk te stoppen met 65 jaar... maar wie dat doet levert 6,5 van zijn AOW in en van zijn pensioen. De vakbonden gaan ermee akkoord omdat de AOW-uitkeringen... volgens het bijna akkoord sneller stijgen. De pensioenen worden afhankelijk van de beleggingsresultaten van de pensioenfondsen... en de pensioenpremies hoeven daardoor in principe niet te stijgen. Er komt geen aparte regeling voor mensen met een zwaar beroep... De sociale partners hopen het voor de verkiezingen definitief eens te worden. Bij de formatie kan dan rekening worden gehouden met hun AOW-akkoord. Ook in het derde grote lijsttrekkersdebat... ging een groot deel van de discussie over de woningmarkt. D66-voorman Pechtold zei dat hij niet meedoet aan een kabinet... dat weigert de woningmarkt te hervormen. Dat is voor hem een breekpunt. VVD-leider Rutte beloofde nog eens dat er niets verandert... aan de aftrekken als de VVD regeert. Maar hij wil het geen breekpunt noemen. Dat is het wel voor het CDA. De poging van BP om de lekkende oliebron in de Golf van Mexico te dichten... verloopt volgens plan. Een woordvoerder van de oliemaatschappij is optimistisch... over deze topkill-methode. BP probeert onder hoge druk zware boorvloeistof in het lek te spuiten... gevolgd door cement. De oliemaatschappij denkt binnen 24 uur te kunnen zeggen... of de poging is gelukt. De gemeenteraad van Maastricht heeft ingestemd... met een reddingsplan voor voetbalclub MVV. De gemeente koopt stadion De Geuselt voor 1,8 miljoen euro en laat een schuld van 1,7 miljoen euro vervallen. Een van de voorwaarden is dat er een nieuw bestuur komt... en dat ook andere schuldeisers, MVV ontzien. Het weer bewolkt en vooral vanmiddag een bui. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al twintig jaar. En jij beleeft het. het. ZFM. in 2010, al twintig jaar live. Zandvoort. En nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. Dat is nog eens een waarschuiven, eerlijk gezegd. Er staat nog buiten. En ik hoor die tune ineens gaan. En dan denk ik, oh shit, ik moet, ik moet naar binnen. En dan, en dan rook je niet eens? Nee, ik rook niet, maar ik wilde wel even frisse lucht hebben. Um, nou, zo.